The jungle tearing limbs off of trees Alley, ooh, ooh, ooh, ooh. knocking great big monsters dead on their knees Alley, ooh, ooh, ooh, ooh, The cats don't bug him cause they know better Alley, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter the toughest man there is alive. Hollywood wears clothes from a wildcat's hide. Hollywood, he's the king of the jungle jive Look at that caveman go! Wow. There he goes. look at that caveman go. Hollywood, he sure is hip, ain't he? like what's happening? He's he is too. Much. Ride daddy lekker alle joep lekker hoor. <laughs> de groep die het uh, uh, voortbracht moet ik eigenlijk zeggen, want het, het was eigenlijk al met een andere groep, die heette de Hollywood Giles. En die werd uh, virtueel gevormd door uh, een, een, uh, een student van de universiteit, Kim Fowley. Die deze song gekregen had van uh, Dallas Frazier. En het is uh, op uh, het. Sous-titrage uh. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Herman Vriend met het NOS-journaal. De Duitse verkiezingen hebben, volgens de eerste prognose, een krappe meerderheid opgeleverd voor centrum rechts. De CDU van bondskanselier Merkel en de liberale FDP van Westerwelle kunnen samenrekenen op 48,5% van de stemmen. Dat zou genoeg zijn voor een kleine meerderheid van de zetels in de bondsdag. De prognose is gebaseerd op een klein maar representatief aantal uitslagen. De sociaaldemocratische SPD van minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier... haalde met 22,5% het slechtste resultaat uit zijn geschiedenis. De opkomst bij de Duitse parlementsverkiezingen was historisch laag, 67,5%.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 Dat kan volgens de politie nog uren duren omdat er weinig bewegingsruimte is. Bij het ongeval botsten donderdag twee goederentreinen treinen frontaal op elkaar. Een van de machinisten kwam om het leven. De Australische wielrenner Cadel Evans is wereldkampioen op de weg geworden. In Mendrisio in Zwitserland vluchtte hij een paar kilometer... voor het eind uit een kopgroepje van drie en kwam alleen over de finish. Beste Nederlander was Johnny Hogerland, hij werd veertiende. Het weer, morgen overdag bewolkt en vooral middags en s'avonds regen of motregen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 Give you time for questions As she locks up your arm And you follow till your sense Of which direction completely disappears By the blue tarred walls Near the market stalls There's a hidden hinder she leads you to These days she says I feel my life just like a red Year of the cat. While well, she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli.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 Zeker weten, ja. Ariane, wat zijn jullie werktijden en openingstijden precies? Uh, wij beginnen de dag om half negen en we, uh, ja, we stoppen ermee als het klaar is. <laughs> op papier is dat om vijf uur, maar dat is in werkelijkheid iets uh, langer. Uh, dat hangt natuurlijk af van hoeveel beestjes we hebben. De ene dag zijn we om half zes klaar, uh, maar op het moment uh, zijn we zeker wel tot kwart over zes bezig. Uh, onze openingstijden zijn uh, elke dag, behalve op zondag tussen 11 en 4. Dan is iedereen van harte welkom om de beesten te bekijken. En mee naar huis te nemen als het bevalt. Ja, alleen honden mogen niet gelijk mee. Uh, katten wel, maar ja, voor honden vinden we het belangrijk dat mensen er gewoon even goed over nadenken waar ze eigenlijk aan beginnen. Kun je vertellen aan iemand die uh, denkt, nou weet je wat, uh, Flippy is overleden en ik wil toch echt wel een uh, nieuw dier. Die gaat hier naar binnen en wat gebeurt er dan verder? Uh, nou ja, als ze voor een kat komen, dan gaan we gewoon naar de plaatsingsafdeling. En dan kunnen ze even rondlopen en vragen stellen over de katten die ze interessant vinden. Uh, nou ja, dus de omgeving waar de kat terecht komt moet natuurlijk wel passen. Uh, als, als een kat een buitenkat is en mensen die zeggen: Ja, ik heb een balkon, dan houdt het natuurlijk op. En, uh, maar goed, als alles past, mag die mee. Een kat is bij ons 65 euro. Dan zijn ze dus ingeënt, ze zijn ontwormd, ontvloeid, ze zijn gecheckt door een arts. In principe dus gezond. Nou ja, blijven beesten, dus je weet het nooit. Maar uh, in principe ja, gewoon goed nagekeken. Uh, en in principe ook gehol geholpen, dus gesteriliseerd of gecastreerd. En dan mogen ze mee. Dat is eigenlijk helemaal niet duur in principe. Want als jij een jong katje neemt, dan moet je naar de dierenarts om allerlei uh, injecties te nemen en dat soort zaken. Dus in wezen kan je beter naar de dieren thuis. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk... Uh, nou ja, als je het uit gaat rekenen, inderdaad gewoon veel goedkoper om een beetje uit het asiel te nemen en 65 euro te betalen dan een gratis katje af te halen en dan alles nog zelf moeten doen, inderdaad.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 Is what the meaning of peace?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 And sacrifice to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question How'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you blunt. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I'm I'm wearing. I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 Maybe, flawless, Maybe absolutely flawless. They be tonight, Flawless, absolutely flawless. Beautiful, perfection. Perfect. Beautiful, absolutely flawless. And it's no good waiting by the world. Thank you